Laat ons deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen uit psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twister, zemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wilspies, ronddas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te vernuiken. Belet hun optocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ben u heil alleen, het eerste vers uit Psalm 35. En u zal worden voorgelezen uit het eerste boek van de profeet Samuel, het zeventiende hoofdstuk, van vers 39 tot en met 50. 1 Samuel 17, vanaf vers 39. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich en hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich vijf gladde stenen uit de beek en legde ze in de hedderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand, al zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want er was een jongeling, roodachtig, met schade schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat je tot mij komt met stokken. En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik u vlees de vogelen des hemels geven en de dieren des velds. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heren der Heerscharen de God der Israels Israëls, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heer u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger, deze dag de vogelen des hemels en de beesten des velds geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft, en deze ganse vergadering zal weten dat de Heer niet door het zwaard, noch door de spies verlost, want de krijg is de die zal uw lieden in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en een ging en David tegemoet naderde, zo haaste David en liep naar de slagorde toe, den Filistijn tegemoet.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 Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God, en Vader en Christus Jezus, den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken we het te zijn. U heren. We verleen ons een diepe en ware indruk. Van de toenadering tot u. Tot u die te heilige terrein zijt, Dat u het kwade zou kunnen erschouwen. Tot u die de schepper van de eenden der aarde zijt. Tot u die de herschepper van uw gemeente zijt. Tot u die zich de God van de Braambos wil noemen. En gezegd, mijn raad zal bestaan, ik zal al mijn welbehagen doen. U zijn mensenkinderen, kinderen. We hebben onze weg verdorven, heren. We hebben gebroken bakken gekozen. Die geen water bevatten. En leunen op rietstaven die de handen doorboren. Mensen, kinderen, eenmaal. Geschapen naar uw beeld. U dienend in heerlijkheid. En majoriteit ver boven al het geschapene. Met een heilig oogmerk en doel geplaatst in paradijs. Om u te dienen, uw liefde hebben. Niet dienend omdat het niet anders kon. Maar omdat ze het niet anders wilden. Heren doen die mens in ere, wat heeft hij het niet verstaan? U gezonken van een top van eer en tot een eeuwige verwoesting neer. En u wilt u uit dat Adams geslacht uw gemeente samenroepen door de bediening van het woord. En u verordineert de middelen en gebruikt ze ook in de toenadering. Want het gaat toch hier om ons persoonlijk leven van ieder van ons. Het gaat om onze verhouding met u. Het zal onderzoek vragen of wij een bestaan voor u hebben gekregen. door het wonder van levensvernieuwing en wedergeboorte. Of ons leven gericht is naar uw woord onder de leiding en zalving van uw heilige geest en of onze wandel zij in de hemelen om hem te verwachten die boven is met de toezegging ik zal u geen wezen laten die huizen naar uw woord bereidt voor uw kinderen en gezegd heeft mijn oog zal op u zijn ik zal raad geven we zijn over Heere, u kan ons voorbij gaan. Maar onze pleitredenen liggen niet in mensen, krachten, vermogens of waardigheden. Maar als goud ons in die enige en in die blanke gerechtigheid van hem die het lam is. En geslacht van voor de grondlegging der wereld wiens bloed reinigt van de zonde. Zou u vanavond door de leiding van uw geest. Mensen, kinderen willen bearbeiden. Trekkend met koordende liefde en mensenzeelen. Zou u ook onze kinderen, onze jeugd willen schouwen. En jonge levens bereiden tot de vrezen van uw heilige naam. En mocht het u believen, heren, uw toezeggingen waar te maken. Dat u water giet op de dorstige stromen op het droog. Uw zegen op het zaad. En uw zegen op de nakomeling. U houdt uw hand zo stil, o God. Wees niet als een voorbijgaand man. Als een reiziger die inkeerde om te vernachten. De heerlijkheid van uw koning de kerk openbaart zich toch ook. In de veelheid van uw onderdanen. Dat u vanavond de gemeente doorgaat. Zo wie zijn alle mensen, kinderen, reizen. Trekkend naar de grote godsontmoeting. Bereid ons voor en toe. Dat u vanavond ook uw erfdeel mogen onderwijzen. Verklaren de leidingen en de wegen die u komt te houden. In een leven met zoveel vragen en zoveel raadsels. Het is niet buiten uw woord. Want uw weg is door de zee en uw pad is door grote waters. Uw voetstappen worden niet gekend. Nochtans leidt u uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Onderwijst en bedeeld uit het heiligdom. Laat ook vanavond de milde regen druipen. Verkwikt uw werfenis wanneer je moe mat is geworden. Wat men ook niet samen zijn kan. Mocht u weer gedenken God van verre en erbij. Die thuis ziek zijn. Ook in de broeders van onze kerkraad, die zeer ernstig krank is. De schaduwen van de eeuwen buigen zich over zijn leger. De schaduwen van de dood, wie kan ze tegenhouden? Maar er ligt wel een toezegging, o oh God, voor uw kerk. Het was Davids sterkte. Dat hij in de schaduwen van de dood west, Dat u stok en staf vertroost. Mocht het zo zijn. toezegging, mensentoezegging. Mensengoedkeuring. Het zal niet te heer. Maar als u er zelf zijn mag. In die Jordaan. O meder ark van het verbond. Dan ging het water van de zoutzee tot Adam toe. En er was een ruimte voor heel de kerk. Dat het daar schouwen mocht. Maar ook de zieken in de gemeente. Denk ook hoe die weduwe die zo ernstig ziek is. En zoveel anderen. Laat u oog grote geneesmeester. Medicijn van uw genade en in bloed worden geschonken. Hersteld. Denk aan uw kerk, uw verdeelde gemeente. Bouwt Sion ons in de dagen van ouds. Bewaar Uw kinderen en knechten in een wereld van verleidingen en van verzoekingen, van kuilen en strekken en doornen en distelen, opdat U ze verstruikelen bewaren. En dat U geven, Heren, dat ze wandelen mogen in de vrees van Uw heilige naam. Bouwt U als in de dagen van houd, zegen te taken. Die nodig zijn om uw kerk te bouwen onder Joden, heiden, dat u, o koning de kerk, gedenken, de rouwdragenden in de gemeente, wees, weduwe, wedunaren, ouders die kinderen verloren, dat u zelf de dauw van uw geest schenken en beware dat de wegen in het heiligdom zijnde ook recht zijn, opdat we niet wisten zouden met u en ongerijmde dingen u toekennen, dat u betonen, mogen uw kerk, die van eeuwigheid gekocht door u geleid en bewaard wordt ook vanavond te leiden in de grazige gewijden van uw getuigenis, reinigt, o God ons, met de reinigende kracht uw genade, Denk aan uw kinderen, knechten ook vanavond, die wat te doen hebben in de wijngaard, ontfermt u over de vakante gemeenten. O God, dat u daar de herder Israël zij. En geef ook uw knecht vanavond uw eenvoudigheid, die betamelijk is, en de bewogenheid, die van de hemel is, en de bekwaamheid. Die uw Heilige Geest verleent om Jezus wel. Amen. We zingen. Psalm 68, de versen 8 en 11. Dat Bazans hemel, hoge berg met al zijn heuvelen, zie onterg en waan het overtreffen. Wat springt gebergen trots omhoog, wat wilt u in daar volken oog, we zien ons berg verheffen. God zelf heeft deze berg begeerd, haar woning, om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. De Heere die hem verkozen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, zal hier ook eeuwig wonen. En gewis hoe hoog de nood mag gaan. We zingen Psalm 68, de versen 8 en 11. MUZIEK Als de schaduwen van de dood over ons leven gaan, zullen wij dan een bestaansrecht voor God hebben? Een van de uitdrukken die de oudjes konden doen was deze: u moet de dood daar eens naast leggen. En die vraag, die is en blijft actueel, want het gaat over uw leven. Wie is het die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie redt zijn ziel van het graf? De schaduwen van de dood. Paulus zegt dat hij elke dag sterft... De kerk beleidt dat ze strijdt tegen een driehoofdige doodsvijand die niet ophoudt om aan te vechten. Ik lees. Geschied u nu na deze dat de kinderen Moab's en de kinderen Ammon's en met hen andere benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat te strijden. Jozefat, we kennen hem, van God geleerd, van God bekeerd, van God een plaats gekregen, van God gezalfd. Dan heb je toch nogal wat, denk ik. Maar dan komt de schaduw van de dood. En wat doet deze Jozefat? Wat zegt hij nu? Heer, ik bent een kind van God. U hebt hem bekeerd. U hebt hem vernieuwd. Ben onder uw bijzondere zegen koning over Juda? Nee. zijn zijn allemaal loren die ons voor de eeuwigheid geen bestaan geven. Maar één ding weet hij wel. Dat alleen de Heer dat kan oplossen. En dan gebeurt er iets wonderlijks, eigenlijk onvoorstelbaar in onze tijd. Een koning die in een bidstond samenroept. En in die bidstond de grote voorbidder is, moet je hem horen bidden, zeg. Ik lees het u voor, o onze God, zult ge geen recht tegen hen oefenen, want in ons is geen kracht tegen deze grote menig die, die tegen ons komt. En we weten niet wat we doen zullen. Maar onze ogen die zijn op u. Wat ook die mens nou over? Ja, God over. En daar komt hij niet beschaamd meer uit. Want even later komt er een knecht Gods. En die zegt tegen hem, de krijgen ze is des heren. Gezult in deze niet te strijden hebben. Dat weet u toch? Dat God het altijd voor zijn gemeente opneemt. Weet u het echt? We gaan erover denken. In de orde van onze bijbellezing over David de Gezalfde willen we vanavond proberen uiteen Samuel 17 enkele versen te overdenken. En dan denken we aan de versen 47 tot en met 51. Ik noem u 1 Samuel 17. En dan de versen 47 tot en met 51. Ik wil in die versen lezen. De krijg des heren. En ik dacht drie hoofdgedachten met u te overwegen... In de eerste plaats een bittere vijand, in de tweede plaats een toegeruste David en in de derde plaats de triomferende God, luistert u maar. De krijg des heren een bittere vijand en deze ganse vergadering zal weten dat de heren niet door zwaard noch door spies verlost, want de krijger des heren... Die zal uw lieden in onze hand geven en het geschieden toen de Filistijn zich opmaakte. Dus die man die weet dat het te de krijgen des Heeren is en toch maakt die Filistijn zich op. Dat is een bittere vijand. In de tweede plaats een toegeruste David. We lezen en David ging hem tegemoet, toen David hem naderde, zo haastte David en liep en de slagorden en en en dan de triomferende God. Al zo overweldigde David de Filistijn, al zo hè. Dat is geen overwinning van David, maar een overwinning Gods. De heren geven getuigenis van de waarheid. Geliefden, als u het zich nog herinnert, van de vorige bijbellezing heeft David een opmerkelijk geloofsgetuige geweest en een getuigenis afgelegd. Ik lees dat heel kort. Dat de ganse aarde weten dat Israël een God heeft. Herinnert u zich nog dat we daar de vorige bijbellezing mee afsloten? Dat de ganse wereld het weten dat Israël een God heeft. Dat die God van de Braambos, de eeuwige onveranderlijke, naar de mond van Malachi, ik de heren, ik word er niet veranderd, wat ik vragen wil. Die ganse wereld moet het weten. Weet Gods kinderen dat ook. Weten ze dat altijd? Hebben ze daar altijd de geloofskracht van? En de geloofsvrucht? Zijn er ook niet andere tijden in het leven van mijn ziel? doorzocht de reden waarom God die tegenheden? En wat de kerk zong, mijn God, verblijkt u trouw nu waar uw eer? Weet de kerk dat ze een God heeft? Het is wel waar dat de Heer altijd weer plaats moet maken voor zijn zelfs openbaring. En dat altijd door een weg van wonderen, Altijd door een weg van strijd. Davids geloofsgetuigenis, opdat we weten dat Israël een God heeft. En houdt u de rekening mee, mijn onbekende toehoorder. Er is een volk die heeft een God voor de aard. En dat wordt nu uitgewerkt in de versen die komen. U kan weten uit de vorige bijbelezingen. Dat er twee legers zich hebben opgemaakt. Gaan die alles herhalen. En tussenin in die beek, bij die beek. Tussen die legers is een kleine plaats. Schekt u wees er al om uw God ontmoeten. De plaats waar ook in de schrift van vanavond naar gewezen wordt. Waar de strijd zich gaat afspelen. En... Heeft die gemeente in de hoogtijden niet gezongen, want God is ons ten schild in dat strijdperk van het leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Wel bij dat strijdperk worden we nu bepaald vanavond. Uiteindelijk gaat het naar die grote beslissing toe. Hier, maar ook in uw leven. Ook in de stand van de genade doet God immers daden, waar beslissingen vallen voor de grote en alles beslissende eeuwigheid. En als u dan mee wil lezen, dan is het eerste wat ons in deze les tegenkomt: te leren dat God anders strijdt dan de mens. We zijn in het natuurlijke leven zo gewend om partijen tegenover elkaar te plaatsen en die af te wegen. Die heeft die wapens, die heeft die kracht, die heeft die vermogens en jij hebt deze. En dan zitten we daar zo tegenover elkaar af te wegen en naarmate van ons natuurlijk denken, de optelsom van vermogens van de mens... Die wint het. Of die niet. Maar dat is niet de rekening Gods. Het is in de strijd Gods niet zwaar tegen zwaard. En spies tegen spies. Het is in het koninkrijk Gods niet het afwegen van mensenkrachten Tegenover de krachten des Heeren. Er is maar één kracht die geldt. Dat baas ons hemelhoge berg. Met al zijn heuvelen Sion terg en banen te overtreffen, God zelf heeft deze berg begeerd. De Dat is het eerste wat ons opvalt. Omdat we ook in die geestelijke strijd die door alle tijden en eeuwen doorgaat. Toch maar niet zouden rekenen op mensenvermogen trouwens. De dichter van 147 is er wel erg duidelijk in. Wanneer hij spreekt dat mensen krachten, geen lust in de sterkte des paars, geen lust in de benen des mans, maar de heeft, hij heeft hem welgevallen aan degene die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid vertrouwen. Ik lees, en die ganse vergadering zal weten, dat de Heer niet door het zwaard, noch door de spies verlost, want de krijg is des heren. Nu weet u tegelijk waarom we dit als thema gebruikten. De krijg is des heren. Eigenlijk, lees thuis uw kanttekening op uw gemak maar eens door. Eigenlijk, het is een zaak tegen God. Petrus zou in zijn pinksterpreek zeggen, waarlijk zijn vergaderd. Tegen uw heilig kind Jezus. De krijg is des heren. Niet alleen dat het in het vermogen Gods ligt. Te vernederen, te vernietigen. Ook dat. Maar bovenal een aanslag op God. Wat daar gebeurt in de valleien. De optocht van de Filistijnen. Het stellen... Van hun kampvechter is niets anders dan een uitdaging van de levende God. Mag ik het u zo zeggen? God neemt die uitdaging aan. Moet u rekening mee houden? In uw leven? Jeugd? God neemt de uitdaging aan, ook van uw leven. Vaders en moeders? God neemt de uitdaging aan. Ja. En daar kan maar één winst uitkomen: die krijg is des Heren. En hoe de Heren dit doet, dat is het eerst wat ons geleerd wordt. Want hoewel daar in die valleien de boodschap komt uit de, de mond van de man naar Gods hart. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heer niet ons waard nog door Spies verlost. Want de krijg is des Heeren en dat zegt David. Terwijl Israël het hoort. Maar ook die Filistijnen. Het is niet alleen een boodschap tot dat bange angstige volk. Dat zich verscholen heeft in de rotsen en het gebrul van de Filistijn niet wilde horen. Het is niet alleen tot dat bange volk te krijgen, is dat zeer maar ook tot die Filistijnen. Daarom bent u nooit vrij onder de boodschap van het woord. En wat dan die boodschap op zichzelf inhoudt, dat is niet onduidelijk. En dan wijst de vinger Gods. En ik noemde mijn eerste gedachte. Naar de bittere vijand. Wat zegt de Heere? En de Heere zal uw lieden in onze hand geven. En waarom heb ik nu de eerste gedachte de bittere vijand genoemd? Maar well, dat is toch niet moeilijk mee? Die aanspraak die David doen mag. De waarschuwing die komt naar de heerlegers daar Filistijnen. De waarschuwing die komt tot die snoevende Filistijn. De Heer wint het. En de Heer zal je mijn hand geven. Dan zien we iets verbijsterend. Wat die Filistijn die komt. Dat is het eerste wat u begrijpen moet. Het is een bittere vijand. Die gaat gewoon door. Tegen alle waarschuwingen in. Tegen de boodschap dat ik krijg, dat is herenis. Tegen het getuigenis, denk erom, je bent aan het vechten tegen God. En de mens gaat door. Ik lees immers. En het geschieden dat de Filistijn zich opmaakte. De mens gaat door. Hoeveel boodschappen hebt u al gehad? om uw wapens neer te leggen, om de strijd tegen God op te geven, om te buigen voor de majesteit en de heerlijkheid van de God Israëls. Hoe lang houdt u het vol? Dat is in de eerste plaats wat we moeten denken, wat daar gebeurt in die valleien tussen Israël en de Filistijnen. God waarschuwt. Ons thema heeft een boodschap. De krijgen des dus Heer. U kan weten, daar heb ik de vorige keer uw aandacht voor gevraagd. Dat toen de Filistijn David zag. Dat hij hem vervloekte bij zijn goden. En als u nog weet. Hebben we toen tegen u gezegd. Wat doet deze Filistijn? Hij doet een beroep op zijn Dagon. En u weet toch wel. Dat kunt u ook nog herinneren. En die Dagon was vernederd. Die Dagon. Daar had de Heer de benen van gebroken. En de armen. En het hoofd van afgeslagen. Die had daar in die tempel gelegen. Als een hopeloos stukje verwoest dood steen. En toch gaat die vijand door en hij beroept zich op een god die door de heren vernietigd is. En toch gaat die mens door. Ik lees mijn overdenking. De krijg is des heren. Ik heb nog een gedachte. Velen spreken over de overwinning. David gelooft zeker in de overwinning. Dat heeft hij gezegd. De Heere zal me in uw hand geven en ik zal uw kop eraf slaan en ik zal uw vlees aan het gedierte des velds geven. Dat hebben we ook kunnen beluisteren. Maar weet u, die Filistijn die gelooft ook dat hij het wint hoor. Die Filistijn die denkt ook dat hij overwinnaar is. En waarop leunt dan die overwinning van deze man? Wel, ik heb u in de vorige bijbelezingen gewezen naar zijn wapenrusting. Naar zijn spies, naar zijn schild, naar zijn zwaard. En dat is een kracht. En hij durfde te mee te wagen. Met de op maat gemaakte wapens speciaal voor hem verwaardigd. Zo draagt de mens zijn eigen wapenrusting. In de strijd tegen God, de diepte van onze valmensen is niet leidelijk. Paulus zegt van dood in de zonde en dood in de misdaden, de activiteit van de vijandschap van de mens tegen God. En zo maakt hij zich op. Ja. Hij komt. Waarom? Wel, hij heeft nu lang genoeg geluisterd naar hetgeen David tegen hem gezegd heeft. Daar staat deze eenvoudige herder. Hij kon in de wapenrusting die anderen wilden aandoen niet gaan. Hij mag en kan en zal het wagen op zijn God. En daar zal hij niet beschaamd mee uitkomen. En als David... ...van zijn geloofsverwachting en hoop gesproken heeft... ...dan heeft die Filistijn in zijn waarneming lang genoeg geluisterd... ...en ik zie hem... ...want ik heb u de vorige keer gezegd... ...hij was al tot de schachten van Israël doorgedrongen... ...hij dringt aan, daar komt hij... ...in zijn volle wapenrusting. Ja, de gemeente Gods... ...en David is daar een type van... ...die heeft vergummen mijn uitdrukking, geen afstandsgevechten. Als hij in zijn volle wapenrusting zich opmaakt, dan kijkt David in het gelaat van die Filistijn. Dit onbeschaamde mensenkind, die brutaal en dodelijk vijandig zich tegen God durft te stellen, en als u nu goed meegezongen hebt, gedacht, God zal des vijands vijandskop verslaan, die harige schedel wellen, die trots wat heilig is, ontdeed en waarin schuld bij schuld vermeest zich tegen hem stellen. Toen hebt u nu een gedachte gehad, nietwaar? Dat gaat over die Filistijn toch? En nu? Hebt u ooit geleerd om uw vijandschap tegen God af te leggen? Is er ooit een moment in uw leven geweest... dat u met de kerk van de oude dag... kan, mag, moet beleiden? Grijp me overmocht. Zeg, waar is dat gebeurd? En wanneer? En onder welke omstandigheden? Zeg mij mede reiziger. vertel eens... waar u het voor God verloor. En hoe God u gevonden heeft. Als een beste, brave, willende, biddende... zuchtende, roepende. Nee toch? God vindt de mens toch, beroofd van zijn beeld... en gescheiden van zijn geest... God vindt de mens toch in de blakende vijandschap hun opstand tegen God. Zo vindt God een mens. Wat weten we als er gebeurt? Als deze Filistijn komt, dan toont hij zijn blakende vijandschap. Hij gaat afrekenen met die herde die er staat. En afrekenen met dat volk. En afrekenen met de God van dat volk. De uitleving van de totale vijandschap tegen God. Komt hier openbaar. Hier tekent de schrift ons. De mens in de totaliteit van zijn val. Zegt u. Gaat dat in Rotterdam breken. De walletjes. Of gaat dat in Amsterdam breken. Maar God laat het u in mij verkondigen. En voor Gods gemeente tot een wonderlijke openbaring. Die zeggen: Het is waar, heren. U bent me tegengekomen. In de volle wapenrusting van mijn vijandschap. Het moet echt gebeuren, hoor. Dat moet echt gebeuren. Ik lees in de schrift. En de Filistijn. Nou weten we over wie het gaat. Maakte. Zich op. Met al zijn macht en zijn kracht. Nu komt het einde. En dan lezen we zo kinderlijk eenvoudig... die bittere vijand van God en van zijn woord. Wie zal die nou tegenhouden? Wie is in staat om deze snoevende Filistijn tegen te houden? Nou, nu weet u voorwerpelijk denk ik wel iets... Van een daar in die heuvels plaatsvindt. Misschien. We hebben ook nog een week van voorbereiding niet waar. En dan weet je wel in weken van voorbereiding. Dan, uh, dan zijn er ook nogal wat van die reuzen die van alle kanten zich kunnen opmaken. En wat kan de gemeente des Heren zich dan in zulke ogenblikken. Indenken wat daar gebeurd is. Ik heb u gezegd. Die kerk die kijkt daar, die Filistijn recht in het aangezicht. Geen afstand gevechten. Snachts op je leger, weet je. Wanneer die mag daar boos en sloeg aan het hoen en aanrukt om zich met mijn vlees te voelen. Je de slaap onthoudt, je hebt toch geen heil bij God. En die golven van ontdekking, ontbloting over je leven gaan. Je grote schoolbrief opnieuw openvalt. Wanneer het waar wordt dat de heilige geest je laat zien. Geen kracht in zo'n grote menigte. En je moet het uitschreven die, die strijd die gaat te ver en die lasten te groot. Of dacht u dat de kerk zonder strijd door dit leven gaat. En zonder loteringen. En die vaak langs hopeloze wegen geleid wordt. Maar als u dan wel onthoudt wat ik u vanavond duidelijk wilde maken. Het is de strijd des heren. God strijdt zijn zaak. Wanneer dat nieuwe leven zich openbaart en de zet een mensen aan zijn zijde. Dan kan dat niet anders dan alles wat God haat en bedroeft krijg je tegen. De wereld en de Satan en de niet? En jezelf. Wist je dat niet? Dat hele bestaan van een mens in de weg van de ontdekking. Openbaar wie een mens is. In de totaliteit van zijn opstand tegen God. Weet je wat Gods woord zegt? Met de bliksem en de spies. Is elke zonde naar God gericht. En het is een eeuwig wonder. Als God in de weg van de ontdekking ons dat maar gaat leren. Deren zijn kinderen geen gemakkelijke weg beloofd. Maar wel een rechte weg. De weg van de strijd. En hier wordt ons in dit onderwijs een plekje op aarde getoond. Waar twee legers tegenover elkaar staan. En wezen twee partijen. God en de dodelijk vijandige mens. En daartussen nog zo'n klein groepje. Die in de hoogtijden van het leven mag zeggen. En nee, God is ons ten schild. In het strijdwerk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. We gaan die valleien bekijken. Ik zie die reus komen. En ik zie hem naderen. Het staat letterlijk in de schrift om het u duidelijk te maken. Dit en het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte. En heen ging. En David tegemoet naderde. Want het was hem om David te doen hoor. Je moet niet denken dat hij niet wist wie hij pakken moest. Of denkt u dat de hel niet weet wie hij pakken moet? En tot David naderde. Dat wordt een persoonlijke zaak. En dan even het beeld voor ogen proberen duidelijk te maken. Ik zie hem daarop komen. Ik zie dat gelaat, blakend... van vijandschap en haat tegen alles wat God genaamd is. En ik zie daar David de man naar Gods hart. Ja? En hij vlucht niet. Hij vlucht niet. Hij loopt niet weg. Hij kan niet meer terug. Hij wil ook niet meer terug. Want het is de krijg des heren... En dat zijn die wonderlijke momenten in het leven. U denkt ook maar als de profeet in Dothan is. En s'morgens vroeg zijn jongen naar de muren gaat even dat beeld u duidelijk maken. En die jongen ontdaan bij Elisa komt en zegt, o mijn heer, Dothan is omringd met legioenen van Syriërs. En wat zie je dan? De bedaardheid en de rust. Zou u dat onthouden? Het werk van Gods geest is altijd rustig, bedaard, Geen oustochtelijkheid. zomaar van vlees. Niet door stormen. In suizen van de zachte stilte. En dat openbaart zich in dat leven ook van die Elisa. Om u dat duidelijk te maken. En even later staan ze samen op die muren. En dan zegt de jongen, moet je kijken. Kijk. Ach, zegt de profeet, mijn jongen, je kijkt niet goed kijk helemaal niet goed. Dan komt er een en zucht naar de hemel. Ach, heer, opent de ogen van die jongen. En dan ziet hij dat tussen Dothan en dat leger van Syrië. Daar staat een ander machtig leger. Hoe was dat ook weer? En God is ons een is het rijpark van dat leger. Ja, ja. Dan betoont de Heer wat mee, mee die voor ons zijn. zal meer dan die tegen ons zijn. En dat weet David. Door het dierbare geloof. Ik heb u gezegd. In de strijd. Ook de zielenstrijd van Gods kinderen. Gaat het niet zwaar tegen zwaard. Scheld tegen scheld. Maar dan is het God is. Aan zij. En dat wordt hier door David. Zo kinderlijk mogelijk ons geleerd. Hoort u maar. ...wat mij de schrift zegt. En de Filistijn maakte zich op... ...en heen ging... ...en David tegemoet naderde... ...zo haastig zegt David... ...en liep... ...naar die slagorde toe. Leest ook thuis... uw kanttekening maar. Ik heb u de vorige week ook nog gewezen... ...naar Amos, weet u. Schikt u o Israël... ...om uw God te ontmoeten... Op dat plekje wil God hem hebben. Op dat plekje in de strijd van het leven. En daar schuurt hij niet. Mag ik het zo tegen u zeggen? Gods kinderen zijn geen oorlogszoekers. Zijn vredemakers. Maar als de strijd waarlijk opgebonden wordt... hebben ze zich de strijd nooit geschaamd. En ook de strijd niet ontlopen. Het was te hopen dat we in deze tijd van zoveel spraakverwarring, ook in het kerkelijk leven, zoveel geesten die uitgaan, die kracht mochten putten om staande te blijven, onder die waarheid die na de godzaligheid is. Zo werkt God. Dit doet God. Zo verhedelijk God zich. We kunnen veel veranderen. Maar de leidingen die God met zijn kinderen houdt, mensen, die veranderen nooit. Ik zie hem komen. En David, hij liep, staat er. Maar niet ontloopt het. Nee, hij loopt, staat er, naar de slagorde. En hij gaat die Filistijn tegemoet. Wist David wie hij tegenover zich had? Ja. Dat wist hij. Daar heeft hij in het leger over gesproken. Toen hij zei, is er dan niemand die dat opneemt? Wist de Filistijn wie David was? Nee. Ja, uiterlijk. Die Heddesjongen Met zijn staf. En zijn slinger. En zijn zak. Type van de herder met zijn kleed. Maar wist hij echt wie dat. Nee. Weet een kind van God. Wie een vijand van de waarheid is. Ja. Weet een vijand van de waarheid wat een kind van God is. Nee. Weet er niks van. Dan moet een hemel je ogen veropenen mensen. Dat moet een je laten zien. Er is toch maar één volk of niet. Hun taal, mijn taal. de banden. Ik ben een vriend, een metgezel. De gemeente Gods herkent. Erkent elkander, weten van elkanders leven, van elkanders strijd, van elkanders zorgen. Weet de wereld van het leven van een kind van God? Nee, niet. Gods verborgen omgangen vinden. De zielen waar zijn vrezen woont. En het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. Twee partijen. Moeilijk, maar mijn nee, mensen... Toch had ik wel een opmerking. In diep zin. Is er geen derde weg. Geen derde mogelijkheid. We staan aan de zijde gods. Of niet. Hier wordt ons iets getekend. Van de toekomende strijd. En ik lees. Zo haastte zegt David naar de slagorden. De Filistijn tegemoet. Ja. God had hem die plaats gegeven. En ik denk, als je dat van de hemel van naam weten mag. En hij weten mag dat God hem daar hebben wil. Dat heeft hij toch zojuist beleden in de burg van Saul. Toen Saul zei, mijn jongen dat kan je niet. En mijn jongen dat gaat niet. En mijn jongen dat wordt een mislukking. Toen heeft hij dat toch in die tent bij Sal getuigenis gegeven. Ach koning zegt hij, die, die God hij Die me in de strijd tegen de leeuw en de beer. Niet in de steek gelaten heeft. Die God zal me ook nu niet in de steek laten. Want hij heeft de heerlegers van de God Israëls gehoond. En in de in en doorleving wat dat betekent. Mag ik het zo zeggen. Heeft deze jonge man geweten? Nu kan God niet zwijgen. En nu zal God niet zwijgen. Want nu gaat het om de naam en de zaak Gods. En dat duldt Gods glorie niet. Ik had nog een opmerking. Heel ver. Soms zeer ver. Kan God onder zijn toelating. De gemeente gods doen. Laten benauwen. Soms zien we die onzaggelijke ontwikkeling naar het woord van Jezus. een Satan die weinig tijd en grote kracht heeft. En dan denk je waar moet dat eindigen. Als ik David zie gaan. Dan zie ik daar een wonderlijke boodschap in. God is op weg om dat volk te verlossen. En dat zal de Heere doen door deze eenvoudige jongen. Het is een bewijs dat de Heere nog bemoeienis maken wil met dat bondsvolk, met dat Israël. Die een koning gekregen heeft onder Gods toren. Maar waar nogthans nog een overblijfsel is... Na de verkiezing van de goddelijke genade. Als de Heere de manna zijn hart verordineert om zijn zaken te richten. Daar in de valleien tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Is dat in de eerste plaats niet om die kamp tussen David en Goliath. En al zijn finessen te beschrijven. Maar in de eerste plaats op te merken. God gaat zijn volk verlossen. Door de onmogelijkheid heen. God verlossen door de strijd van het leven. En wanneer wanneer dat volk moe, mat, krachteloos, angstig, hopeloos zich in de heuvelen verscholen heeft. Ik heb vanmiddag gedacht, oh God, wat een boodschap van genade! Wat een wonderlijke boodschap van Gods vrijmacht. Als David daarheen gaat, is het een bewijs dat God het voor zijn volk opneemt. En dat de verlossingen komen. De Heer is op weg om zijn volk vrij te maken uit de handen van de Filistijnen. En toen heb ik gedacht, zonder aan inlegkunde te doen, jongen en oud. Wanneer zijn de verlossingen, des Heer, in de dan van de genade? In de staatshandelingen Gods, in de omstandigheden waarin de Heer met zijn volk komt te handelen, moet u maar goed onthouden. Misschien vindt u het een vreemde uitdrukking, maar toch zeg ik hem tegen u, dat de Heer zijn volk leidt in hopeloze gangen en wegen van vastlopen, zonder uitzicht, zonder mogelijkheid. Een gemeente die muurvast met alles loopt. En denkt een prooi te zijn van de hel. Een prooi van de vijandschap. Denkt eeuwig om te komen. En dan komt God. Dat is de weg. Echter. Houd er maar een beetje rekening mee. Dat is die soevereine. Wonderlijke weg. Misschien hebben ze van de week ook al een fluisteren geweest in je hart. Je hebt geen heil bij God. Het zou een wonder zijn. Maar niet te wonderlijk voor God. Dat er vanavond nog een hoopste volk zat. Dat zegt. O oh man. Als je mijn leven kent. Mijn situatie weet. Ons, zo hopeloos. Zo hopeloos. Zo is het echt waar. O oh, zulke diepten. Zulke ontzaglijke diepten. Waar ik niet van gedroomd heb. En ze hebben hier van binnen tegen me gezegd. Dat is de laatste slag. En nu, nu stuurt de Heer zijn knecht. Zijn David. De man aan zijn hart. De liefelijke in de psalmen. Die God hoog opgericht heeft. En hij stuurt hem daar midden in de strijd. En ik lees. Wat een wonder. Zo haasten, zegt David. God krijgt haast. Zo haasten. Zeg David, ik zeg u, God krijgt ook haast. Want hij ziet natuurlijk dat hoopje hopeloze volk verstoten, bescheemd, gelaagd, bespot. Is het dan wonder wat we vandaag en de dag meemaken, dat je de zaken Gods voorstaat en nog gelooft dat de strijd Godes is? is. Mag ik het zo zeggen. Geen geval, geen zorg, geen lijst. oost, nog weg, nog stand. Dus nee. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter die dat beslist. David haast zich. Zeker. Ik zou dat misschien ook moeten overbrengen. In de arbeid van hem. Die een verloren en een hopeloos volk op de aarde heeft. Moet ik niet drinken, de drinkbeker die mij... De vader gegeven hè? Als hij zijn gemeente overwint, inwendt. om die gang te gaan. waar de jongeren niets van weten. Waar ik heen ga, weet je? En de weg weet je. Thomas zegt: heren. We weten de weg helemaal niet. Niet, zegt die Thomas. Ik ben die weg. En ik ben de waarheid. En ik ben het leven. De weg die we nu gaan moeten. om je. Te verlossen is de weg. De weg van de strijd. Straks zie hem kruipen, of niet? Zong de dichter profetisch al niet. Maar ik, ik ben een worm, geen man, gespot en smaad van mensen, die boze volk naar zijn baldadig wensen beschermen kan. Hij krijgt haast. Opdat de wereld het weet dat ik de vader lief heb en doe wat hem behaagt. Laat ons opstaan, van hier aan de gaten Daar wacht Gabberta, daar wacht Golgota. Hij heeft ook haast. En triomfeerde over dood, hel en graf. Klees, zo tussen haakjes in de schrift. En zo haaste zich David en liep naar de slagorde toe... Filistijn tegemoet. David wist. Waar God hem hebben wil. Om de laatste strijd te strijden. Dat wist de eeuwige vader. Ook van zijn eeuwige zoon. Van Davids zoon. En Davids heren. Ook hij wist het. Zo haast hij zich. Naar de strijd. Dus het moet naar het Gethsemane. Ja. Het moet naar Abata, Ja. Het moet naar Rabatah, ja, naar Golgotha, ook dat hij haastte zich. Zou je goed naar de schrift luisteren? En dan dat even gewonder om om te gaan triumferen door de dood en door de hel en door het graf heen. Langs de weg van de mogelijkheid richt hij de zaken van zijn gemeente en David haastte zich naar de slagorde de Filistijn tegemoet. Oh, wat hebben ze gebruld. Wat hebben ze gebruld. Anderen verlost. Zeg kan hij niet verlossen. En de koning is er al zijn. Komt er eens af. En die gaat. En die gaat. En dan. Dan komt uiteindelijk de toerusting. Dus als het over die toerusting gaat... ...dan moet ik dus denken aan die staf... ...en die vijf steentjes... En die slinger en. Nee, tuurlijk niet. God rust toe. En God gebruikt het zijne. En de Heeren wil het op die wijze ons leren. wat we gelezen hebben, opdat de ganse wereld het weet. dat God niet ons waard maar de krijg is des Heeren. We zien ze staan. U ook, David en die man. Op wie durf je dat nou te wagen? We hebben ook vandaag van die grote reuzen op alle terreinen van het leven. Ik zou het maar met God wagen hoor. Ik lees in David, stak zijn hand en zijn tas en nam een steen eruit en hij slingerde en hij trof. Ja, dat is die toerusting. Maar vraag denk ik wel even wat verklaring, moet u eens luisteren mensen. Ik lees als Israël in de strijd is, bijvoorbeeld om het u duidelijk te maken, dat er geschreven staat dat er in Benjamin 7000 waren. Bekwaam en toegerust tot de strijd de slingeraars die met slingers wierpen. En er staat er nog zo, die zo nauwkeurig met dit wapen konden omgaan, dat ze op een haar na raakten. Dus als David dat doet, heeft hij een wapen in zijn hand? Ook de profeet Zachariah spreekt over de slingerstenen die de stad benauwen. Wel, die slinger is een wapen Gods. In de handen van de mannen Gods hart. Dat in de eerste plaats. Anders gaan we denken dat de toerusting van David door God en van God vandaan te gering wordt. Doe niet waar. God rust zijn gemeente ook toe. Maar met een andere wapen dan de wereld. Het beeld kunt u begrijpen. Wat zal die Filistijn verbaasd hebben gekeken? Daar staat die jongen. Hij is niet bang. Hij loopt niet weg. En hij ziet als een verbazing. Dat David naar die herderstaf grijpt. De steen eruit neemt. Het in zijn slinger legt. Hij ziet hem die slinger draaien. En ik denk dat hij met wat ironie gekeken heeft naar die eenvoudigheid. Durf, durft hij dat opnemen tegen mij? En dat hij niet bevreesd is en ook niet de wapenen gods kent. Die het minste geringste kunnen raken. Kom ik op terug. Dat blijkt. Want je weet, heeft een helm op. Heb ik in het verleden wel eens met u gehad. En het vizier heeft hij opengetrokken. Dat is ook een zaak. Dus hij, hij vreest niet wat er voor hem staat. Nee, nog veel meer. Toen hij dat vizier opendeed, toen keek David in dat aangezicht van Goliath. Dat aangezicht van die man dat hij eenmaal opgericht heeft tot de levende God. Toen hij de God Israël gevloekt heeft. En God heeft dat aangezegd ook gezien. Aangezicht van zijn vijanden. De vijanden van zijn volk. En de vijanden van Israël. Hou je er goed rekening mee. Mensen, kinderen. God kijkt breder dan wij hoor. En dieper dan wij. En dan kan het niet anders dan alles wat God haat. Dat ligt voor de rekening God. En dan is het niet... Die David met zijn precieze werktuig. Niet die man die in de strijd zo scherp kan zijn. Maar dan is het de levende God die dat aangezicht van die snoevende Filistijn moe is en raakt. Zie je het gebeuren. Ik zie die slinger draaien. En ik zie die steen weggaan. En eer dat die Filistijn het weet, dan is die geveld voor God. Hij zal de vijandskop verslaan, die harige vallen. Als God raakt, is het dodelijk. Nu kan het twee keer zijn mensen. God kan je tegenkomen in je blakende vijandschap onder het rechtelijke oordeel, en daar ligt die Filistijn. Zie hem vallen, voorover staat, met zijn aangezicht naar de aarde. Is het te veel als ik tegen u zeg. En ik zie hem vallen. Met een steen dwars door de schedel heen. En ik zie hem op zijn aangezicht vallen. Dat hij eenmaal ten hemel hief om de God Israël wonen. En God zegt ik zal je aangezicht naar de aarde brengen. En je zal het zonlicht niet schouwen. En je zal het daglicht nooit meer aanschouwen, dan ligt de man zo in het natuurlijke licht in de eeuwige nacht onder God. Onderscheid. Ja, natuurlijk wel. Die man wordt in zijn vijandschap rechtelijk geveld. Als God een mens veldt, dan valt hij ook God toe. valt hij ook God toe. Dan komt hij ook onder God terecht. En dan is maar een eeuwig wonder dat God hem niet van de aardbodem wegdoet. Het onderscheid tussen het vaderlijk handelen en het rechtelijk handelen. En daar ligt die man. Het is eeuwige nacht geworden. Het is een totale vijandschap. Zo geveld. Hoe ver kan het gaan met de mens? Hoe ver kan het gaan met de reuzen? Ook in kerkelijk leven. Maatschappelijk leven. Ach, laat me maar waak om politieke redenen te houden vanavond. Tot troost, ja dat wil ik vanavond toch wel Erik een tussenzang gaan opgeven. Misschien volk van God. Begrijp je iets van deze boodschap? Wat kan de gemeente gods omringd zijn van geesten met dodelijke opstand en vijandschap? En wat kan jij daar machteloos tegenvoeren. Krachteloos tegenvoeren. En als we nu met Jozefat mogen weten. En uh, heren, onze ogen zijn op u. Maar dan zou ik te ver van de waarheid vandaan gaan vanavond. Wat heeft de heren in het leven van zijn kinderen vaak betoond het voor de te nemen. O mensen, daar zal de eeuwigheid van ruisen. En in het leven van de gemeente gods is het niet verborgen als de Heer het gaat opnemen. Ja, wanneer de Heer onze zaak voor zijn rekening neemt. En misschien, misschien zijn er vanavond dan ook wel, die zeggen, ach man het is zo dichtbij, zo dichtbij. Ik zie net als die David die Filistijn in zijn aangezegd. Nou, wat doet God? Dan gebruikt hij de eeuwige middelen. En daar is maar kleine dingen voor nodig. Eén wenk van God zal mag. Ik heb nog een gedachte gehad. De Heer had bewijzen van spreken. Met die Goliath kunnen doen. Als hij deed met Datan. Korach Abiram. Zo de aarde openen. Wat hij kunnen doen. Dat is ook in zijn macht. Maar hij wil. Laten beleven. Dat de strijd als heren is. Niet dozwaar waar. In geringe middelen. Toont de te voor zijn gemeente op te nemen. En ach. We hebben voorbereiden, gauw ga ik nog niet eens doen. Ik weet ook niet wat er van de week allemaal op de benen is in het hart van Gods kinderen. Wat een druk, wat een benauwer, wat een strijd dat er zijn kan. Maar dat strijdperk, dat heeft hij eenmaal betreden. En hij is er als overwinner uitgekomen. Vast, ga ik u zo bewijzen. Ik ga eerst een versje met u zingen. 118 vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ontmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoen, daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal het nietig mens me doen? Het derde van 118. Het wat ik u geprobeerd heb duidelijk te maken. is door vele ogen gevolgd. Vanuit de heuvels van de Filistijnen. hebben ze dat tafereel aanschouwd. Nog even, en dan is het trieu. Ze hebben hun zwaarden al aangegord en zich gereed gemaakt. Om de heuvels af te stormen. En het leger van Israël onder de voeten lopen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant van de heuvel. de zie ik en Jonathan. En Joab en Abinadab. Die kijken ook. jongen, Als dat maar goed uitkomt. Als dat maar goed uitkomt. Denk u ook niet? Kom goed uit hoor. Kom goed uit. Voor dat bange. Voor dat ellendige verdrukte bespuwde gelasterde volk. Komt best uit hoor. Want ik lees in mijn geschiedenis vanavond dit. En David stak zijn hand in de tas. En hij nam een steen eruit. En hij slinger en trof die steen in zijn voorhoofd. Zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. En hij viel op zijn aangezicht er aardig. En dan gaat God zijn triomf tonen. Al zo, al zo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Zo werkt God. Heel anders dan dat wij dat denken. Op een wonderlijke wijze. Zekerlijk ook in de genadegangen had ik vanavond mijn les mee kunnen nemen. Maar laten we het maar over de strijd hebben. Al zo. Zo doet God het. Grijp je? En dan zien we daar een tafereel. Die Filistijnen die zei dat... Ik heb gedacht. Misschien vreemde gedachten. Ik denk dat die, uh, die zonen van Isië, Die broers van David. Het helemaal niet erg gevonden zouden hebben. Als David gesneuveld Hm? We hebben toch dat getuigenis gehoord, toen David in het leger kwam. Zijn euvele moed, zijn brutale tijd, wat doe jij hier? Ja. Er waren de robes er al. die hadden zo overgelopen. Die zoeken altijd maar de kant van de minste weerstand. En zo zullen er wel meer zijn geweest, daarop die vloekheuvel ook, begrijp je. Maar hij heeft getriumfeerd Zo waar als ook deze David de zaak godes gestreden heeft. En dan zien we daar iets gebeuren. Die verschrikte filistijnen, Die dachten de zaak is rond. En dat benauwde volk die nou hoop krijgt. Wanneer ze die snoefende had zien vallen. En dan zien we David gaan. Het schrift zegt dat hij naar die reus gaat. maar Gods woord wordt vervuld. Door de geest van de profetie heeft David geprofeteerd: Ik zal je hoofd van je afslaan. En ik zie hem gaan. Daar ligt die reus met zijn aangezicht naar de aarde. Hij heeft zelfs zijn zwaard nog niet uit zijn schede getrokken. Maar dat doet David nu. Dat zwaard dat hij eenmaal wilde opheffen tegen de legioenen in Israël. En dan zie je even later dat wat gebeuren. Terwijl de legers toekijken. Ik zie David dat zwaar pakken, bovenop de reus gaan staan, staat er, en die slaat zijn hoofd af. Al zo dode David de Filistijn. Staan. Nou, een kind heeft dat op school misschien wel tientallen keren horen vertellen. Het is niet alleen een aangeraakte vijand, die Filistijn, niet alleen een beschadigde vijand... Een tijdelijk uitgeschakelde vijand. Maar het is een vernietigde vijand. Zou je dat onthouden kinderen, God. Ja? Al kan de hel nog wat nabrullen. En wat kan de hel nog wat naschimpen. Maar de kerk heeft toch met een overwonnen vijand te doen. Hij heeft getriomfeerd En dat betoont hij. Daar in die velden, in die valleien waar ieder daarop toeziet. En wat zou het een geloofsgezegd zijn al we dat ook in weken van voorbereiding mochten zien. Ja? Bij al die strijd en bij al die verdriet en bij al die bekommering en al wat je leven benauwt. Ja? Ik lees al zo de David de Filistijn met een slenger en daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard en hij trok het uit zijn schede en hij doodde. Maar het is alsof de Heer daar gewoon een tafereel laat zien. Zo doe ik het, zo reken ik af, zo neem ik het voor mijn volk op. Zult u dat niet vergeten? Want daar gaat het in de eerste plaats op. De Heer is op weg om zijn volk een eeuwige verlossing te bereiden en daar kan de vrucht niet achterblijven opnieuw een prediking. U weet toch wel dat er een gesprek geweest is van die snoevende Filistijn met het leger in Israël en dat ze een afspraak gemaakt hebben die overwint, overwint alles en de anderen zullen dienstbaar zijn. Ik heb gezegd die snoevende Filistijn ondanks alle waarschuwingen, gaat door. En dat leger van die Filistijnen, er is toch een toezegging gedaan: als hun kampvechter vallen zal, dan zullen ze de wapens inleveren. Hebben ze afgesproken? En dan zullen ze dienstbaar zijn aan Israël. En wat gebeurt er nou? Dat ondanks wat daar te zien is, en ondanks dat de strijd godes is, en ondanks dat de Heer zijn triumf heeft geopenbaard. Staat er en daar gaan ze. Ze hebben de wapens niet weggeworpen. Ze vluchten. Om een eind verder als het kon zich opnieuw te mobiliseren. Om de strijd opnieuw aan te vachten. O, oh, wat is een mens. Wat heeft God ons in deze kinderlijke geschiedenis willen leren. Dit. Dat alles wat God laat zien, doet zien... Verklaard in het leven van de natuurlijke mens. Hij zijn wapens in eeuwigheid nooit aflegt. Zijn vijandschap niet prijs geeft. Wanneer ze vluchten. Oh, was maar waar geweest. Dat ze met het ze verroegen zagen, Met de heerlijkheid die God in de strijd betoond had. Naar Israël gekomen. En met die knechten van ben dat, weet je. Die koorden der veroordeling maar onder hals gedaan hadden. En gezegd, we hebben gehoord dat de koningen in Israëls goede de koningen zijn. Hadden ze zich maar laten overwinnen. Hadden ze het maar prijsgegeven. Maar dat konden de Filistijnen niet. Dat konden ze niet. Ze zijn doorgegaan in de blakende vijandschap die er was. Ik lees duidelijk in de schrift. En de Filistijnen zagen dat hun geweldige dood was. En ze vluchtten. Van God af. Naar haar eigen leven terug. Ik kan zeggen, Filistijn, waar ga je naartoe? Je vlucht weg. Wil je naar je tempel? Naar je Dagon-tempel terug? Wil je opnieuw die onthoofde Dagon weer gaan dienen? Die door God vernederde goden ga je die opnieuw zoeken om hulp te vragen? Hè? God zorgt voor de zijnen. De strijd is des Heren. Hij rekent er maar niet op. Na de opstanding van Jezus uit de doden. Hebben nog de Romeinen. Nog Israël de wapens ingeleverd. Waarlijk zijn vergaderd tegen uw kind Jezus. Zijn doorgegaan in een blakende vijandschap van vrije genade die in Christus is. Dat tekent de mens in de totaliteit van zijn leven. En dan kort eindigen toepassen met deze. We hebben in vervolg van deze bijbellezing het moment van de strijd u willen aanwijzen. Ik heb u willen tekenen een bedrukt, ellendig en een beladen volk. Die schijnbaar aan de kant van het verlies zit. Bij de kant van de verliezers zeggen wij Hoe vaak, hoe vaak hebben Gods kinderen zich niet een prooi gevoeld van omstandigheden. Een prooi van de wereld, een prooi van de zonde, een prooi van haar eigen hart. Maar ze zijn niet omgekomen, ook nu niet. Ook in deze week van voorbereiding. Hij zal zijn nimmer om doen komen. Nog een dure tijd nog een hoop. De strijd is des Heeren gemeente. En nu is het een van twee. Dus zullen we hierdoor genade een keer in ons leven die wapens hebben moeten leren inleveren. We zullen hier moeten leren buigen voor Davids zoon en Davids heren. God wint het. Altijd. Gelukkig volk. Die hier tussen de wieg in het graf. Het voor hem heeft verloren. Die in stof is neergebogen. Die wordt door hem weer opgericht. Amen. De heren we hebben een klein stukje uit uw woord. Uit het leven. Van de man naar uw hart. Met de gemeente overdacht. In deze Schriftoverdenking om hem te volgen, die u hebt laten zalven, die u hebt toegerust, die u tot de strijd voert, die de strijd gestreden heeft. Het was zijn wonderlijke, maar toch geloofsgetuigenis. Zo weten de ganse wereld dat Israël een God heeft. Eenmaal hebt u, o Davids zoon, en Davids heren een vraag voorgelegd. Aan degene die u dodelijk haten. Van wie heeft David gesproken? Toen hij sprak van zijn zoon en van zijn heren. En ze wisten het niet. Maar er is een erfdeel die door genade het van u heeft geleerd. O God, dat u in hem... Die in de volheid destijds zich openbaarde. Hem het strijdperk hebt ingestuurd. Met de opdracht om een eeuwige overwinning voor uw volk te bereiden. U hebt getriumfeerd, U zijt de ruiter op het witte paard. En u gaat nog steeds om en door. Overwinnende opdat u overwon. Gelukzalige volk heerlijk. Die aan uw gezegende zegewagen gebonden wordt. Die weten mag, ge hebt mij overmocht. En zijt met te sterk geworden. En laat, o grote God. Om een gehater over uw kwijnend volk. Niet eeuwig in het verdriet. Laat als les van vanavond verstaan worden. De strijd is des heren. En dat zal zijn. Tot de dag van uw komst. En dan zult u waarmaken, omdat u komt op de wolken des Hemels om gericht te houden dat u het zijt, die de ruiter zijt op het rode paard, op het witte paard, maar ook die leeuw, die uit de stam van Juda het vermogen had om de zeven zegelen te verbreken, wil uw kerk in strijdberg van dat leven onderwijzen. Maak nog vele gewillige onderdanen op de dag van uw heerkracht. Leid over de wegen die we moeten gaan die in het zijnen, en wil het tekort van ons werk verzoenen in het alleen reinigende bloed van het lam om Jezus. Wel, Amen. We zingen de slotzang, Psalm 3. tweede vers. Maar trouwe God. Gij zijt, het scheelt dat me bevrijdt, mijn Heer, mijn vast betrouwen. Het tweede van psalm 3 is onze slotzang.